Zonnige zaterdagmiddag bij CFM. Goedemiddag, even na twee uur. Welkom bij Zalford op zaterdag. En wat is het lekker weer hè. Momenteel ruim 24 graden hier in Zalford. En uh, ja, mede daarom draaien we de plaats van uh, André Hazes in de zomer. Maar albert -Jan, hij is vandaag ook jarig. Als oh, hij nog zou leven. Dan begrijp ik helemaal dat je zo met dit Z nummer begint. 67 jaar Ach, zou die zijn geworden. Zou die zijn geworden. Goed. Ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten.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 Ma souris.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 Pak dat bericht er even bij en lees de tips van de Zovordse brandweer. Zo, dadelijk krijg je weer het laatste nieuws uit Salford. Volgens mij heel veel aanrijdingen, maar goed, we horen zo meteen veel meer over in het Salfords nieuws. Maar dit is deze van Pollo Abdoel? Hier is straight-up.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 like you did.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 If I give in to you, baby, don't you let me down, don't you let me down, uh -huh. cause I want you, I want you, more than you.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 Met de singel van Emma Bell en Catmielus. Heerlijk plaatje zo op de zaterdagmiddag. Wat uh, minder heerlijk is, is uh, inderdaad uh, de problemen met de auto van Max Verstappen. En dan zit ik op internet zit ik even te kijken van of uh, inmiddels al bekend is wat het probleem is met zijn auto. Ja. En waarschijnlijk wel de versnellingsbak. Dat zou je zien. Dat die... En dan moet hij vijf plekken teruggezet uh, worden. Dus. Hmm. Nou, we, we houden het voor u in de gaten. Om drie uur gaat hij van start, de kwalificatie van de Formule 1 van uh, Oostenrijk.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 En dat hoor je ook uh, aan de muziek die we vanmiddag voor je draaien. Waaronder deze grote hit van dit moment, Alvaro Solaire en La Centura. <middels> Ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi is. Tropiezo con la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 Necesita tu ayuda no lo tengo en las venas y no la puedo controlar y bajando bajando eh, olvidando, olvidando que estoy bailando. Ven hacia mí Ik, ik, no ik,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 Maar het is niet parece que solo me quedé Het is pura zo. tu mentira que maldita, mala suerte niet mía que aquel día te encontré por beber del veneno Perdí la cama y casi pierno hasta mi cama. Cama, cama, calma, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra. Y de Su heb gloria, hoy me sabe heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe vriendje. Ik heb een nieuwe señas, y yo con la camisa Ik y tus maletas en la puerta. een parece que solo me quedé. Y fue pura, heb tu mentira, vriendje. maldita mala suerte nieuwe mía que aquel día te encontré. Camisa negra y en de tengo el difunto. de la en negra, porque Negra. tengo cama. Cama, Te cama, we kunnen er nog twee draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur en zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen een hele goede middag en geniet van het mooie zonnige weer.